vanaf maandag en win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Thomas van Kijk, vaak laten we applaus aan het eind van de set horen omdat het zo goed was, maar ik weet dus nu al dat dit fantastisch gaat worden. Dus ik denk, hopla! Ja. Er is een uur lang in de mixmarkt van Slam Funkerman in de mix <middels>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 Man, inner City en Big Fun! Daarvoor nog de Game 50 Cent. Hated or love it. Dit is de Slam Mix Marathon. En ik begin oud te worden volgens mij. Ik heb een nieuw klein gelukje bij mezelf ontdekt. <laughs> dat klinkt als een plekje, nee. En dat ik iedere ochtend even een kopje koffie zet, dan neem ik dan mee in de auto richting de Slam Studio. Dan neem ik dan lekker rijdend met over de A1 richting Naarden, waar we zitten vanuit Amsterdam. Iedere keer een slokje, genieten man. En ja, dat ook nog eens een keer met de Mix Marathon op de oren. Het is dubbel genieten. Alles even zo meteen de Soul Soep. Lekker soepje wordt dat. Hopelijk zonder mij zena, eerst James Mack Fell. Dit is Twiken Slam. Zelfverdiende weekend met natuurlijk de Slam Mix Marathon begonnen om 6 uur en we gaan 24 uur lang door. En dan naar de telefoon, dan hangt Dennis van Schijndel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent op dit moment een rijles aan het geven, op dit moment ook echt. Ja, dat klopt. Oh ja, dus jij gaat de hele tijd rechtdoor, want als iemand natuurlijk die instructeur is niks zegt, dan moet je rechtdoor in de auto. Ja, precies. Maar we zijn <laughs> nou een niet aan het rijden op de parkeerplaats. <laughs> Oké. Okay. Hey, wat stuurde jij deze kant op? Ik vond die track van net heerlijk, dus ik vroeg me af welke het was. Nou, dat kunnen de twee zijn. Dit was net uh, uh, Brainos van Ray Okpara en Niki. Of daarvoor nog Olive F en Soul Soup. Heerlijk. Soul Soup. Google daar eens op. Ik zal eens gaan zoeken. Hè. Hey, succes vandaag, Dennis, met de rijlessen gegeven. <laughs> Dankjewel. Hallo. Dit is een rechte mixmarathon van Slam. Met nu, Shermanology. You Got Me bij Slam in de mix van Funkerman. een appje zien gestuurd. <laughs> Jazeker wel. Uh, dit stuurde Karel zojuist... hier de Slam WhatsApp. En Man is de freaking man. Woo! Ik denk heel de vrouw al. Ik vind dit set zo fucking leuk. Woo! <laughs> het, is ook, het is bijna al hetzelfde met deze man... maar het is wel lekker om te horen. En we weten dat het goed is. Leonieke stuurt ook nog een top set... met allemaal confetti erachter. Helemaal mee eens jongens. Set van Funke Man in de mixmarathon van Slam. En uh, ik zat te denken... Is het niet leuk, want half Nederland is natuurlijk weer aan het luisteren... dat ik zo meteen 30 seconden lang alle bedrijven ga opnoemen waar geluisterd wordt. En moet je alleen wel even wat doen, namelijk al die bedrijven insturen. Ga even naar slam.nl, tik even het WhatsApp-logo aan. Misschien heb je ons al via WhatsApp. En stuur even gewoon via welk bedrijf je aan het luisteren bent. Ergens in een hal van een magazijn van een groot warenhuis... Misschien wel bij de concurrent, weet ik het wat, ergens in de PostNL-busje. Stuur jouw bedrijf, waar jij werkt, door. Via de Slam WhatsApp gaan we zometeen 30 seconden lang bedrijfsnamen roepen op de radio. set van Funkerman is dit bij Slam. Hielke trouwens. Ja, lekker op tijd, hè? Oh, wat goed hè, hey, zeg. Ja. meteen natuurlijk Hielke Boersma. Mix alle platen aan elkaar vanaf 12 uur. Mix mag door request, kom er vast door. Wat wil je horen? Ja. En ik had het gezegd, stuur even je bedrijfsnaam in. Het is, uh, ik heb nog nooit zoveel appjes gehad tijdens een uh, programma. Serieus niet. En dan ga ik het voorlezen. 30 seconden lang, zoveel mogelijk bedrijfsnamen. Omdat ik het zo leuk vind dat jullie allemaal aan het luisteren zijn. Uh, heb jij een timer daar? Uh? Zeker. Hou ik okay. even goed uh, adem? Ja. ja. Ben ik klaar voor? <coughs> ja, oké. Okay. Uh, 30 seconden. Jij zegt dat ze ingaan hè? dan uh, pak ik het erbij. Ja, ja. ga hoor. Drie. 2, 1, go. nog twee wielers in Mars, Wheel Solutions, Haarlem. Leons Vintage Moor. Een in de halve een half van 204 km koud. Klusbedrijf, klaar is Kees Tilburg. Serieus? Weerponk.nl. Er wordt geluisterd bij Anna B. Products, meststoffenhandel. BNS, Totaal onderhoud. Glasbedrijf, glaswassenbedrijf. Transmission, Repair IT, Nou, Feed, Vastgoed. Murfit, Kappa, Golfkarton. Albertijn, Als meer. Martine Ziekenhuis. Martini Ziekenhuis, Groningen staan we aan. hart op de hartchirurgie, Bij 3FM wordt geluisterd. Serieus? La wordt geluisterd. Hey, Vroom zo ja. GasUnie, Albert Heijn. Uh, lekker jongens. Ja, dat was hem. Oké. Okay. Huh, zo, jongens. Lekker dat hij aanstaat. Een bewijs. De Mix Marathon staat echt overal aan in Nederland. Lekker bezig. Hey, maar als we al deze mensen ook even een verzoekje sturen voor Slam Mix Marathon. Ja, zeg. ja. Komt zo meteen. Heelke, rustig, rustig, rustig. Funkerman in de mix. Hier bij Slam. Dit is hem. De Mix Marathon. Even je weekend. Slam. Last Illusions. J.D. Davis, Ben Sterling, daarvoor nog die gigantisch lekkere Mark Knight, Green Velvet The Greatest Thing Alive. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat is slim natuurlijk, hè? maar dat is een beetje vijf aan wc 1. adviseren wc 1. Maar ja, als ik zie hoeveel mensen er luisteren vandaag weer in die app ook, dan zit het dan goed. Ik blijf dit een raar appje vinden net. Iemand die stuurt, ik ben aan het luisteren bij Trendset Interieur, niet mijn naam opnoemen AUB. Wat heb je dan te verbergen? <laughs> Zoveel vragen. Eén ding is geen vraag. Zometeen een uur lang namelijk Saint in de mix. The Slam Mix Marathon. Zometeen. Ja, en vanaf 12 uur Mix Marathon Request. komt door. Wat wil je horen? Kunnen we alles downloaden en klaarzetten? Zometeen, Hielke Boesma. Mix vanaf 12 uur. Alles aan elkaar. Oui, oui, met Amie. Vanaf maandag maak je elke dag kans... op een wintersport naar La France. Verblijf, skipassen en een bonjour op de dansvloer. Bij de 360 Closing Sessions. Val Torrens, De Slam. Super trip. Luister Slam. Raad in welke skilokker de ski passen liggen. En ga samen met een vriend of vriendin. Eind april op, op Wintersport naar Val Torrens, Frankrijk. Dat was wel duidelijk, geloof ik. Waanzinnige pistes en dikke feesten. De Slam. Supertrip. Alle info check slam.nl.